Na hun incidentrijke ontmoeting met de Merryman en Robin, de Married Man vinden we Klaas en Rudy terug aan de rand van het Zwarte Meer. Ah, de zee. Uh, Klaas, dat is, uh, dat is gewoon het Zwarte Meer, zijn de mod. Ah, het Zwarte Meer. Ik heb het gevoel dat we hier allerlei belangrijke aanwijzingen gaan opvissen, Rudy. Kom. We gaan wat uh, informatie inwinnen... in dat pittoreske winkeltje daar. Ik zal het een keer gaan vragen aan die meneer... met zijn houten been. Um, twee houten benen. Dag meneer Piraat. Piraat? Ismaël Dup is de naam. Landschemmer. Meerkapitein op de lange omvaart. kapitein op het meer. En, ha, kleine zelfstandigen. Wat moet zij verhulder? Worm? Bieren? Teddings? Eigenlijk wou ik u gewoon een klein informatief vraagje stellen. En sterk vooral over het meer zetten, Landrot? Eh, uh, nee, ik... Ik kan dan een keer een vertellen. Hoor. Over de beesten dat een meer wordt. Een beest? Rudy, dat is misschien datzelfde beest van in het bos. Het bosbeest, maar dan in het meer. Zo, ja, dat weet ik niet, ze Klaas. De beesten van het meer, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het meer daar wordt het. Hey, Pas op! Niet aan de oppervlakte wat meer zei. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, diep in dat meer, van onder, op de bom, een kop, een kop zo groot, of, of een Aldi, en een lijf, een lijf zo groot, als, twee Aldi's, en dat ik al verteld over zijn uren, zeg Zij gewoon ja, Klas. eh, uh, nee, zijn uren, dat zijn gewone, twee goitjes in de kop, ongeveer centraal gelegen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Zijn tanden vleem, vleemscherp. En met een beugel, ja, met een beugel. is waarschijnlijk nog een tiener. Uh, meneer Piet Piraat, uw verhalen zijn heel interessant en zo, maar we zijn op kweesten en we hebben eigenlijk niet zoveel tijd te verliezen. Zij vinnen, vinnen, draaien, draaien tot al. De rugvin, op de rug. De vindt hier, op de buik. En uh, de de zijvin, aan de zijkant. Kom, Klaas, we zijn hier gewoon weg, mod. Ik vind dat hier toch wat te vissig. Allee, meneer Piraat, uh, tot later, hè? Uh, Schip ahoy. Zijn ellebogen, eeltig als plumstam. Van al dat zwemmen. Goh, Rudy, dat beest van het meer, dat moet nogal wat zijn, ze. Maar ja, maar dat is toch geen concurrentie voor het bosbeest, hè? Ik kan er nogal liegen over, hè? Nee, nee, Rudy. Uh, kom, we, we zijn hier weg, dat is hier niet pluis. We gaan terug het bos in, daar is het veilig. Pas op dat je niet over die Ngels struikelt hè? Welke hengel hè? ondertussen in Rotterdam. War een vreemdelingentor in de boog te worden. In een automobiel dan nog? Dat is van in de oorlog geleden dat er hier nog een lotto gereden heeft. dan dat nog? Die vriendelijke Dotsers, met hun schone muziek en hun blinkende botinnen. spaten dat die niet lang gebleven zijn. Een kers? Zonder paard? O, hoe is dat mogelijk? Maar dat is een Citroën DS uit 1969. Een van de meest magnifieke voitures ooit gebouwd. Mon dieu. Bak eens toe, kater. Kom wawalses. Waarom heeft u pa eigenlijk geen auto, Addy? Hij is toch rijk genoeg? Pff, die gierengaart. Hij zegt dat hij wilt wachten tot ze een auto maken die op afgedraaid vet rijdt. Maai, dat ziet er wel een stoere vent uit. Oh, hij komt hier <laughs> ik kan ten eerst zoeken. Ik denk dat Nikko gigolo is voor mijn dan van <laughs> Zie, hij gaat café binnen. Kan ik u iets te drinken aanbieden? Meneer? Frappuccino.